Als je als CNN zou vragen, had je niet. Nee, geen... nee. CNN? Nu, nee, in de tijd gaf met twee bladzijden Ja. ik geef je niet terug. Nee. Als ik zie dat kort telefonisch is, Ja, maar dat is in de Belgische geheimhouders. Maar je hebt. dat wordt ja, dan over nou, het laatste ja. nieuws: het nieuwsblad, de Standaard, knak. Ja. Maar dat ik geen woord tegen gezegd heb. Maar het is wel zeggen dat het dan nog actueel over de tongen gaat van mensen, hè? Ja, maar op, op welke manier? Uh, Als ja. ik kritiek in zag, huh? Eén die, die mij een mail stuurt, van het is jammer dat iemand nog niet dood bent, uh, en moest nog aan dood zijn, nou alles nog eens even. Ja, maar waar? Ja, er altijd mensen zijn. Maar, maar in België zijn die precies extra veel, ik weet dat niet? Ja, het echt veel haters. Nou, ja, nee, ik ben heel de lijn vrijgesproken, de 9e vrij hmm. november van 2004, door het strafhoofd internationaal strafhof. En, nou, in op en, en dat heeft daar in een noten gestaan. jij in de Ja. Ja. Oh, maar wij voor de zee, mm -hmm. hey, niet werken? Ja, maar er gaat niemand mee met mij, is om in en afstaat te nee. doen. Kun je bij straks naar Kapau. Kapau in Antwerpen? Nee, nee, Kapau in Bosnien. Eigen kilometer daar. verder. Wat dat is, dat is wel. jij van? doen. Je mag zelf vragen, hè? dat is misschien wel. Een, een betere chauffeur dan... Uh, niet. Nee, is voor jou. Ik ben als ze mij op zoiets betrokken. Direct een bakje. Ja, ja. in. Een artikel. Als ze bijna een kind gereden. Nou, als u dan interview, zeg je van ja, ja, ik heb dat gedaan, maar ik heb ook een nieuwe boek die in de boekwinkel ligt. En, nee, nee, nee. nee. Ja. Dat interesseerde niet alleen ja. de schandaal. Maar jij bent er wel een krak in, hè? Ik heb daar al veel mensen we stellen nu een vraag. En jij wint gewoon iets helemaal anders vertellen. Je wucht gewoon. Nou, uh... ah, ik doe dat niet meer anders. Nee? Nee, ik kreeg twee bladzijden in de tijd. Ja. Nee, eens leken, ah, en jij ah, bleef smeken, halen. En interessante vragen hoor. En je mocht het eerst lezen. Zo, Waarom ja, niet? Dat is ja. niet sprake. Je hebt er gewoon geen zin meer in in de combinatie. Ja. Als je het zegt, dan wordt het toch gedraaid. Je toch altijd de spreekwoord van de heer die naar de sterren kijkt, maar we kijken naar ja. het hand of de dingen, wat is het? Nee? Ik weet dus één ding de... wat ik gedaan heb, daar heeft er niemand zijn geld aan verloren en moesten de banken oneerlijk gespeeld hebben. Er uh, is massas, daar zijn miljarden mee verdiend. Hmm. En iedereen zou hetzelfde hebben. Ik idee al die zeeverhouders... Hmm. Nou, die is nog thuis toch? Jalusie, ja. een en plezier, hè. Dat kunnen zeggen, Je oh, hebt heb veel verhouders, meneer, oh. Nou, wat je het wel gehad. Die kunnen er eens over dromen of over slapen en dan, is was altijd de eerste vraag. het meestje ze